Middernacht, vrijdag 15 juli, door Almegens met het NOS-journaal. Regen en harde wind leiden vandaag vooral in het westen van het land tot grote problemen. De Vlakentunnel in Zeeland blijft de hele nacht dicht door de overstroming van het riool. Op de A58 richting Vlissingen kan het water niet goed worden weggepompt. De waterschappen hebben in een aantal regio's het waterpeil verlaagd. In Den Haag zijn twee mensen zwaar gewond geraakt door een omvallende boom...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 Welke informatie is gestolen, werd niet bekendgemaakt. Wel dat het gaat om zeer gevoelige informatie. Pentagon vreest dat terroristen het gemunt hebben... op de computernetwerken van de Amerikaanse regering. Daarom is betere computerbeveiliging noodzakelijk. Pluimveehouders mogen tot 2021 doorgaan... met het onverdoofd inkorten van kippensnavels. Dat is sinds 2001 al verboden, maar de boeren kregen steeds ontheffing. Die krijgen ze nog tot 2021 staatssecretaris Bleker eist wel dat de snavels met infraroodstraling worden ingekort en niet meer met een mes. In Nederland worden elk jaar 37 miljoen kippensnavels gekapt, zodat ze elkaar niet kunnen pikken. De politie heeft in Assen in een zeecontainer 60 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 3 miljoen euro. Volgens de politie werd de cocaïne toevallig ontdekt door iemand die vanmorgen in de container moest zijn. Waar de drugs vandaan komen is niet bekend. De politie hoopt dat er tips binnenkomen. Het weer bewolkt veel regen, vooral aan zeekans op zware windstoten. Morgen trekt de regen naar het noordoosten weg. Dan breekt vanuit het westen de zon door. maximaal rond 21 graden. In het weekend weer wisselvallig. En vanaf zondag wordt het ook weer iets koeler. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen. De A27 Almere richting Utrecht. tussen Hilversum en Beeldhoven en file van 2 kilometer door werkzaamheden. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen de afrit Ierseke en de afrit Schravenpolder is de weg dicht. Verkeer richting Vlissingen moet de U14 volgen. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. Een hele goede nacht, u bent van harte welkom bij deze aflevering van Casa Luna zomereditie. Ja, u kent onze mooie traditie in de zomer, ook al zouden we dat vandaag niet echt zeggen. Laten we u de mooiste en opvallendste gesprekken van het afgelopen jaar nog een keertje horen. En op de vrijdagavond geven we de microfoon aan iemand die geheel alleen zijn of haar eigen verhaal mag vertellen. In het programma Zomernachten. Morgen is dat musicalster Pia Dauwes. We leren een heel andere kant van haar kennen. Misschien kunnen we dat nog het best wel omschrijven... als haar zoektocht achter de schermen. Want Pia Douwers kreeg namelijk een burn-out en ging op zoek. En waar dat toe leidde, dat hoort u morgen haar verhaal. Morgenavond om 12 uur. Straks om kwart voor één hoort u de laatste aflevering van Radio Bergeijk. En daarna wil ik met u praten over de zomer... die, althans, uh, zo lijkt het nu flink in het water is uh, gevallen. Heeft u al alternatieve plannen gemaakt? Een last minute geboekt naar de zon? Of vindt u die regen eigenlijk best wel gezellig klinken op uw tentdak. Nou, daar praat ik straks graag met u over. Maar eerst gaan we terug naar november vorig jaar. Jurgen van den Berg had als gast hoogleraar Ellen van Wolde. Ze is theologe en gespecialiseerd in het Oude Testament. Ze is verbonden aan de Universiteit van Tilburg en Nijmegen. Het Oude Testament wordt nog steeds veelvuldig bestudeerd. Eerder deze maand nog toonde nieuw Israëlisch onderzoek aan... dat het Oude Testament door veel verschillende auteurs is geschreven. En dat werd al gedacht, maar een nieuw softwareprogramma heeft dat nu uitgewezen. Nou, dat Oude Testament komt zo meteen veelvuldig voorbij in het gesprek met Ellen van Wolden. Ze was er omdat de avond daarvoor op tv nog een documentaire over haar te zien was. De theoloog had namelijk in 2009 stof doen opwaaien... met haar bewering dat God de aarde niet schiep, maar de aarde scheidde. Jurgen wilde als eerste van haar weten of ze eigenlijk tevreden was over die film. Heel tevreden. Ik vind Sean Appel echt een uh, groot regisseur. Hij heeft ook die film gemaakt over Azes. Had u die gezien ook al? Ja, die had ik gezien en die vond ik, hij is zo knap gemaakt... En uh, ook nu, je, je ziet echt, hij is, uh, en in beelden en in de compositie van zo'n film. Want dat is natuurlijk echt wat een film doet, comp een compositie maken. Ben ik zeer onder de indruk. Ook heel tevreden in mooie beelden. Het was zo heet een klik ook met hem. Ja. ja. Kijk, het is eigenlijk zo gegaan. Uh, dus die serie Magie van de Wetenschap... is uh, georganiseerd eerst door de KNW... dus de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Die had... Uh, twintig wetenschappers uit hun uh, midden gekozen. En er waren zo'n vijftien uh, bekende documentairemakers van Nederland. En die werden bij elkaar gebracht, dat was twee jaar geleden... in een soort van speeddating. En dat was fascinerend natuurlijk, want dan, uh, dan denk je... nou, wat zal er gaan gebeuren? En dan werd hij steeds twee aan twee, met zo'n regisseur... en dan één wetenschapper, en die stelde vragen... en dan werd gewoon gekeken, klikt dit of ja. klikt het niet? Dus u hebt er eigenlijk een aantal afgetest... Ja, ja, ja, ik heb ze allemaal gehad en zij hebben <laughs> mij ook allemaal gehad. <laughs> en het was echt grappig. Dus het, al vrij snel, dus met John Appel, van beide kanten was dit klikt. Ah, hij had u ook op één staan. Ja, en, ja. En, en, ja, en, en dat omgekeerd. was ook eigenlijk na een minuut of twee al duidelijk. Ja. Heb u veel reacties gehad na de film? Toen hij, hij is gistermiddag uitgezonden. Ja, dus ik heb uh, gisteren, was het half zeven, was het uitgezonden. Tot nu toe, uh, ik denk, nou, zo'n honderd reacties gehad. En eigenlijk allemaal heel positief. Ja. Mooie beelden, want dat zijn uh, beelden in de sneeuw. En, uh, daar heb ik vaak over gehoord dat die sneeuw ook zo mooi was. Ja. En waar dat dan was. En, en ook uh, ja, wat er werd uitgebeeld. Dus ik heb eigenlijk uh, tot nu toe weinig kritische reacties gehad. Maar ik weet ook wel... Als mensen echt negatief zijn, zeggen ze dat niet. Dat, dat moet je pas later horen. Nee, dat hoor je dan via de, via de ja, misschien ja, ook iets, ja. Maar goed, de eerste reacties is positief. Ja, ik heb de film natuurlijk ook gezien. We gaan er ook een aantal fragmenten van laten horen. Okay. Uh, dan zien we de beelden niet bij, maar dan proberen we dat samen wel een beetje in te leiden. Ja. Laten we eerst even kijken naar het antwoordapparaat. Het staat hier alweer te knipperen in de hoek. Uh, collega Klaas van Kantoor heeft daar een vraag voor ons achtergelaten. Er is... Nieuw bericht. Hallo Jurgen, jij praat met een zeer geleerde theoloog, een hoogleraar, een oud testamenticus, een vrouw dus waarvan je zou denken misschien uh, in ieder geval zou kunnen denken... dat zoveel wijsheid en wetenschap geen ruimte laat voor ijdelheid. Maar is dat ook zo? Uh, er is nu een film gemaakt over Ellen van Wolde. Bleek zij ijdel te zijn in het aanschijn van de camera? Dacht ze ochtends extra lang na over wat ze zou aantrekken... en keek ze vaak in de spiegel of haar haar goed zat tijdens de opname? Ik ben heel benieuwd en ik wens jullie een goede nacht. Ja, ik, er zit wel een scène in dat u haar komt. Ja, dat wel maar. Dus voor die lezingen die in, in Sheffield is te Ja. Dat was in Cambridge. Of Cambridge, sorry. Die lezing was in Cambridge, dus mijn maar doe ik wel. Maar ik denk niet dat ik uh, uh, ijdel in de zin van uh, hoe ik er uiterlijk uitzag. Ik heb gewoon gedaan zoals ik normaal, normaal was. Ja. En hoe ik me normaal aankleden en doe. Dus ik had, ik had daar geen moeite mee. En ik denk ook niet dat ik dat eigenlijk zo anders gedaan heb. Nee, was u zich wel steeds bewust van die camera? Eigenlijk ook niet zo. Dat is misschien ook wel weer het werk van John Appel dan, dat ja. hij dat... Uh, dat was eigenlijk omdat ik me... Ik had al vrij snel heel veel vertrouwen in hem. En dat maakte dat ik erg op mijn gemak was. En dacht, uh, ik vertrouw dat hij er goed mee omgaat. En überhaupt, dat, ik denk dat ik dat daarnaast ook heb... als ik iets doe, ben ik vrij geconcentreerd op dat wat ik doe. Dus uh, hij zei bijvoorbeeld op een gegeven moment... doe maar alsof ik er niet ben en ga maar zitten studeren. Nou, ik was Na een minuut was ik ook daadwerkelijk weg. Ja. Ik bedoel, en dat zie je ook in de camera. Je ziet gewoon dat ik helemaal niet meer oplet. U bent eigenlijk gewoon een natuurtalent. Nou ja, dat weet ik niet. Ik kan misschien <lacht> alleen maar mezelf spelen. <lacht> zeg nog even over, die serie is natuurlijk ook... om die wetenschap een beetje ja. over het voetlicht te krijgen. Is het belangrijk dat dat, dat op deze manier gebeurt? Ja, dat, ik denk echt dat dat heel belangrijk is. Want wat, wanneer zie je wetenschappers, je ziet ze of als ze een Nobelprijs krijgen, of in een flits, uh, in een journaal. Dan mogen ze echt uh, twee zinnen zeggen. Maar eigenlijk wat het dagelijkse werk is. En, en dan niet zozeer alleen het onderwijs of college geven... maar gewoon, wat is het nu als je onderzoek doet... en als je helemaal gedreven bent door een bepaald gedetailleerd iets... om daar de hele dag mee bezig te zijn. Ja, ja. En, en je ziet in die serie... Uh, dus, dus ik was nu nummer 1, omdat het ook in het begin heet, denk ik. Hè? Die zet je niet aan het einde. Maar <lacht> goed, dan, dan komt nog een economen een wiskundige... en een neuropsycholoog. En al die mensen verschillen. Want dan zijn we allemaal wetenschappers, maar de wetenschappers verschillen. Dat is natuurlijk heel divers, ja. En maar van allemaal zie je echt heel goed... Hoe, waardoor ze gedreven zijn en heel die passie. Ja. Uh, u bent uh, heel lang bezig geweest met wetenschappelijk onderzoek... naar die eerste zin uit de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En uw conclu conclusie is dat die uh, zin uh, niet klopt. Uh, want in plaats van schiep staat er scheiden, zegt u. Ja. Um, nou, daar is wereld, wereldwijd veel uh, commotie over ontstaan. Uh, we gaan het daar hier ook natuurlijk over hebben, uitgebreid. Uh, want uh, ja, dat is ook het onderwerp natuurlijk van de documentaire. En dat doen we dus aan de hand van wat fragmenten uit die film. Laten we luisteren naar uh, fragment uh, nummer 1. Um, nou, laten we gewoon even luisteren wat u daar zegt. <middels> Voor mij is dit de, de pure zuiverheid, de zuiverheid van toon, de puurheid. Dat is genesis wel voor mij. De, de, zuiver, dat kan niet. Daarom kan ik ook eigenlijk denk ik, mijn hele leven mee bezig zijn. Ik bedoel, elke keer word ik daar heb ik ook door genesis, heb ik ook bij Job, maar dan word ik steeds echt door bewogen. Zo, eh, rechtstreeks in je hart of zo. Dat is wat mij motiveert. Het is eigenlijk het eind van de film, hè, dat u beelden kijkt van een jongenskoor. Ja. En dan uh, dit soort dingen zegt. Um, la, la, laten, we, laten we eens beginnen over dat, uh, dat onderzoek. Um, het gaat eigenlijk over één woordje. Ja. ja. Als het hele beeld van het wetenschappelijke, als ik, als ik daar mag beginnen... Kijk... Ik heb zeven jaar gewerkt aan een boek. En dat boek gaat erover hoe kan je nou een tekst die zo oud is... in een andere taal geschreven is, Hebreeuws... in een andere cultuur geschreven is, 1000 tot nou, 400 voor Christus... hoe kan je die begrijpen? Wat je doet als je leest, normaal gesproken... lees je je eigen cultuur en eigen traditie helemaal mee. Hoe kan je zoiets wetenschappelijk onderzoeken? Nou, Dan kijk je heel aandachtig naar de taal, naar de tekst... naar de woorden, naar de cultuur en de context... Nou, als je dan naar de taal kijkt en de woorden... dan blijkt eigenlijk al snel dat het woordje dat er staat... wat normaal gesproken met scheppen is uh, vertaald. Het is het woordje bara, B-A-R-A. Een Hebreeuws woord. Het is een Hebreeuws woord. Uh, en wat altijd met scheppen is vertaald. Dat eigenlijk dat heel vaak gebruikt wordt in verband met scheiden, uiteenbrengen. En als je dat uh, heel aandachtig verder bestudeert... Dan, dan zou er staan, volgens mij... Uh, in het begin, toen God de hemel en de aarde scheidde. En daar zitten twee opvattingen achter. A, hij maakte niet alles vanuit niets. Dus de opvatting dat God uit niets schiep, is eeuwen later, dat is pas na, in de eeuwen na Christus, dus dat is veel later bedacht. De beginsituatie was water, overal water. En eh, God maakte daarin een scheiding. Zodanig dat er als het ware een soort lucht in ontstond. Hij creëerde ruimte. Hij creëerde ruimte. Ja. En die ruimte wordt gevuld met lucht, atmosfeer. En dat is die Gods Adem die een paar zinnen verder staat. Dus in mijn vertaling zou ik zeggen: er staat er. In het begin. Toen God de hemel en de aarde scheidde. Was de aarde nog bedekt met water. Heerste duisternis over, de water, over het water. En was Gods Adem aanwezig te midden van het water. Want dat was. Ja. En toen, en, toen zei ging God, die, en toen ging hij aan het werk. En toch ging aan het werk. Dus het is eerst scheiding en dan schepping. In feite, is, u, hebt, u hebt er een soort voorspel bij ja. bedacht eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat ik dat niet bedacht heb en dat dat er staat. Ja, ja. en daar is dus heel veel discussie over. Zodat ja, want heel veel mensen... Het eh, is ah, dus voor een deel hebben mensen gedacht dat ik zei... dat God helemaal niet schiep. Ik zeg eigenlijk, dat doet hij daarna. En eh, mensen voelden zich aangetast in hun, in hun vaste overtuigingen. Terwijl ik eigenlijk wilde argumenteren. Zeg, ja, maar dat klopt niet. En zo erg is het trouwens eigenlijk helemaal niet. Nee, want wat, wat maakt het inderdaad uit? Ja, ik bedoel, het is in feite... Je kunt bijna grappig zeggen, God is scheikundige. Daar begint het mee en daarna maakt hij. Eh, en het past trouwens ook heel goed in het beeld van teksten... uit die omgeving en die tijd. Je ziet bij meerdere verhalen uit Babylonie... toen in het begin dat er nog niks was... begon die in die godheid... te scheppen met de hemel en de aarde. Niet te scheppen, sorry, daar vergis ik me. Met het scheiden van ja, de hemel en de ja. aarde. Dus in die zin past dat ook helemaal in de opvatting. En daar verzetten mensen zich dan tegen en zeggen... ja, maar bijbelteksten moeten anders zijn... dan die van de ja. omgeving. En ook... Ik, dat deel ik niet. Ik denk gewoon dat je eerlijk moet kijken van wat de taal en de tekst en de omgeving zeggen. Ja. Um, goed, dan, dan studeer je daar heel lang op en, ja. en heel veel dingen hebben vergeleken met elkaar en dan kop trouw. Uh, Openingzin, bijbel, klopt niet. Jij. En dat wordt dan nu toegeschreven. Ja, dan erge je dood. Maar je kunt er niet zoveel aan doen. Um, kijk, ik, wat ik eigenlijk beweer is de vertaling en de standaardopvatting. Uh, is een andere, is een andere dan wat ik denk dat het moet zijn. Ik kan natuurlijk niet zeggen, de zin klopt niet. Het is gewoon zoals die vertaald is, is niet correct. Er stond ook in trouwen, kop daar weer boven. God is niet de schepper. Dat heb ik ook helemaal niet beweerd. Ik zeg gewoon in die tekst staat het eerst beschreven als iemand die scheidt mm -hmm. en daarna iemand die schept. Maar je krijgt dus, dan komen we echt weer op die wetenschap. Een wetenschapper heeft natuurlijk best wel wat tijd nodig om om dat uit te leggen. Dat ja. willen wij, de media maken zich daar natuurlijk voor als eerste schuldig aan... we willen het vaak al even kort door de bocht. Ja. Uh, zo'n kop, ja, dat staat wel lekker natuurlijk boven zo'n artikel. Maar u ergt zich daaraan, hè? Nou, ik, ik heb me eerlijk gezegd er toen erg aan geërgerd. Uh, inmiddels ben ik nu in het standpunt dat ik denk... misschien kan ik ze ook wel dankbaar zijn dat ze het gedaan hebben. Want als er had gestaan in zinnetje één van het verhaal... Is niet correct vertaald, standaard, dan had niemand daarop gelet. Dus in die zin kan ik ze ook dankbaar zijn dat ze het uitvergroot ja, hebben. Maar het ging de wereld over, zelfs. Ja, ja, ja het was echt. Uh, het was wel fascinerend om te zien. Dus de Daily Telegraph nam het over. En dan via het Engels ging het daadwerkelijk. Je kon per dag kijken waar het kwam. En. Deze zomer was ik op een congres in Finland... die vertelde wat het ook in Finland teweeg had gebracht. En toen hoorde ik ook van Oekraïne. En ook in Oekraïne was het heel veel geweest. Nou, dat is heel grappig. Australië en Nieuw-Zeeland had ik al gehoord... Dus ja, dat realiseer je eigenlijk niet als je zoiets doet... dat dat werkelijk de hele wereld rondgaat. Want u wilde natuurlijk wel discussie uitlokken met dit. Ja. Maar uh, ja, nu ontstond er een soort ja, miskenning misschien wel van uw werk. Ja, het was discussie. Je krijgt natuurlijk ook heel veel... als ik op internet en weblogs heel veel scheldpartijen. Maar dat gaat het gaat makkelijker ook tegenwoordig natuurlijk. Vroeger ja. moest je echt een brief schrijven, op de post doen. Ja, heel vroeger, toen ik mijn proefschrift schreef... Uh, heb ik over het paradijsverhaal gedaan. Toen heb ik ook nogal wat hate mail gehad. Maar dat was, eigenlijk gewoon een meter post... Wat toch weer heel anders is dan dat je elke dag een meter pas krijgt... dan wanneer je het allemaal via internet en uh, e-mail... Maar mensen schrijven echt vreselijke op. dingen. Ach, ja, ja ik, vond, ik vind het eigenlijk altijd wel humoristisch. Ja, Je wordt uh, duivels kind en je krijgt ook heel veel ontwerpen van de wereld toegestuurd. Helemaal boek, boekwerken hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. Ik denk wel dat heel veel mensen s'avonds op een zolderkamertje zitten te schrijven... van uh, hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. Dus daar krijg je toegestuurd... En dat was vroeger dus allemaal op papier en nu niet. Maar antwoord ze dus ook, of niet? Nee, eerlijk gezegd, nee, dat is zo eindeloos. Ook niet als iemand de moeite neemt om, om het... Ik bedoel, als geldpartij, daar hoef je ook niet op te antwoorden. Maar nou, als het voor. echt oprecht is wel. Als ik denk, nou, dit is een oprechte uh, bewering... maar ik ga niet al die boekwerken lezen. Nee. We zagen het als op, op dat congres waar u uh, sprak, hè? In, uh, in, in Engeland was dat. Ja. Uh, daar waren allemaal vakgenoten van ja. u, echt bolleboos over het gebied ja. van de Bijbel... zou ik maar even zeggen. Uh, ja, die kwamen met de, ik snapte er eigenlijk al helemaal niks van. Die kwamen met de meest detailvragen, maar dat is voor u natuurlijk... dat, dat is wel echt sport dan ja, nee, dat, dat is dus echt de discussie, dat je op elk woord en de combinatie van woorden... en de beelden en de voorstellingen... Kijk, wat wij allemaal doen is, we hebben een taal en je hebt... Een een woord en je probeert niet alleen de woorden te begrijpen... maar waar het mee correspondeert. Als ik in het Nederlands het woordje tafel gebruik... dan weten wij allemaal dat het iets is om aan te zitten. Maar wat in ons hoofd meespeelt, is dat wij weten... dat die tafel, nou zeg maar, zal zijn 70 centimeter van de grond zitten. Ja. Nou, dat staat er niet. Maar als je dan in Japan een tafel hebt dan is er ook iets om aan te zitten. Maar daar is automatisch daar 20 centimeter aan. Ja, die veel al, lager, die zitten al. Die ja, zit al want je zit op de grond. Ja. Dus wat verondersteld wordt... dat staat natuurlijk niet in die woorden rechtstreeks uitgedrukt. Dus wat je moet doen om te begrijpen naar waar het verwijst... in de hoofden en in de beelden die het in de hoofden van de mensen oproept... dan moet je zoveel meer kennis hebben. Dan moet je dus weten... Bijvoorbeeld als het over meubels gaat. Ja, wat voor type meubels hadden ze? En hoe zaten ze? En hoe, hoe aten ze? En als het bijvoorbeeld een tent is... Ja, dan moet je niet zo'n uh, prachtig modern tentje denken... met uh, gebogen aluminiumbuizen, maar echt zo'n beduïnentent. Ja. Maar het blijft dus voor u toch ook altijd nog een zeker percentage interpreteren? Ja, maar wat je eigenlijk probeert te doen in dit vakgebied is... Zoveel mogelijk controleerbare stappen te zetten. Waardoor je je hypotheses die je opstelt. Hè, want je stelt die hypothese op. Bijvoorbeeld in dit geval stel je op. Dat je denkt: ja, scheppen lijkt mij onwaarschijnlijk. Want elke keer als er in de tekst van Genesis iets gemaakt wordt. de hemel, de aarde, de licha helemaal lichamen, de dieren. wordt er een ander woord gebruikt. Zeven keer. En dat woord is asa. En dat is een ander woord, dan bara, hé, hey, werd vreemd. Dus dan begint de eerste twijfel te komen. Dus factor 1 is de standaardopvattingen die je huldigt... dat je denkt, hé, hey, maar klopt dat wel? Want dan, dat is... dan zouden ze altijd bara hebben moeten gebruiken. Exact. Ja. En als blijkbaar alles wat er gemaakt wordt, dat dat niet is... dat je dan denkt, hé... Hey, dan ga je kijken, wat zou het kunnen zijn? Nou, dit woordje bara bijvoorbeeld... komt in een intensieve vorm voor... in de zin van bomen omhakken in een bos... zodanig dat er een open plek ontstaat. Dus ruimte en, en, maken. Ruimte maken. Nou, als je dat dan ziet, dan denk je... maar zou dat hier dan ook in de niet-intensieve vorm... ook datzelfde kunnen betekenen? Dat is de hypothese, die stel je op. Ja. En dan ga je kijken, dan ga je dat overal aan toetsen. Dus... Als je zegt, daar komt interpretatie bij, ja. Maar die interpretatie geef je vorm als hypothese... zodanig dat je hem kunt controleren. Want dat is eigenlijk wat je als hypothese doet. En dan zoek je de beste middelen om te kijken van, nou, ik zoek teksten uit. Ik ga bijvoorbeeld, wat ik net zei, naar uh, andere culturen toe. Ik ga toe naar wat zij zich voorstelden bij de wereld. En hoe zij zich een uh, aarde of een hemel voorstellen. Nou, dan heb je dus allemaal stapjes... waardoor je kunt zeggen, dit is meer plausibel dan iets ja. anders. Ja. Ik, ik las wel ergens, ik weet niet meer waar ik het over u las... maar uh, u hangt de evolutietheorie aan. Ja. Dus u gelooft eigenlijk helemaal in dat hele scheppingsverhaal niet. Nou, geloven... Ja, voor mij is de evolutietheorie een wetenschappelijke verklaring van, met onze huidige kennis van wat uh, aan het begin van de kosmos stond en het begin van de ontwikkeling van het leven. Dus dat is volgens mij de juiste wetenschappelijke verklaring op dit moment. Voor mij zijn bijbelverhalen. En Net als andere vormen van literaire verhalen. Vormen van verbeelding waarin mensen iets anders willen uitdrukken. Ze willen namelijk uitdrukken dat voor hen het leven heilig is. Waardevol is dat dat zo waardevol is... dat dat een zekere richting heeft. Dat mensen daar een taak in hebben. Nou, Zoals je in een boek van Moelies bijvoorbeeld... niet moet gaan zoeken uh, alsof het een scheikundeboek is. Nee. Zo moet je volgens mij ook niet een, een bijbeltekst lezen... als zijnde een natuurwetenschappelijke uitleg van hoe de dingen gebeurd zijn. Je moet het denk ik lezen als een uiting van datgene... wat mensen motiveert of oriënteert. En als zodanig wil ik het ook lezen. Ja. Dus ja. ik zal ook nooit zeggen, God heeft de wereld gescheiden. Ik zou zeggen, volgens genesis probeert dat begin zich voor te stellen... op zo'n manier dat het begin erin is van scheiding. Ja. Maar dan zeg ik, dat zeg ik vanuit die tekst. Ja. Ja, ik snap het. U zit heel triomfantelijk te kijken. Zo, want dat heb ik toch wel even mooi gezegd. Laten we, laten we luisteren naar het tweede fragment. Vond ik Een opvallend moment in de film. Luister maar even. Ik denk dat ik... rustiger ben dan Job. En onrustiger dan Genesis. Het zijn... Voor mij is het het meest wezenlijke dit. Zo onder ogen zien de onrecht en de onrechtvaardigheid... en het niet accepteren en de woede over alles en de vragen. Dat is Job. waren Het is toch geweldig. Ik vind het zo mooi. Dit is Job. Dit is Job tegenover Genesis. Geen, Job knalt eruit voor mij. Genesis... Ja, het gaat ook over hetzelfde, maar Genesis is meer de samenhangende orde... en Job is de wanorde. Ik heb ze beide nodig, denk ik. Uh, begeleid door de muziek van... ik Volgens mij Ramstein, ja. toch? Ja, is Ramstein. Ja, ik, dat had ik nou echt nooit achter u gezocht. <laughs> dat hoor ik wel eens vaker. Nou, ik, ik, de meeste mensen hebben natuurlijk een heel scala van, uh, van facetten en uh, kanten. Nou, van Ramstein vind ik, ik vind die muziek geweldig. Maar hij past ook zo uitdrukkelijk goed bij het, het, boek, het Bijbelboek Job. Je hebt dus in die Bijbel zoveel verschillende boeken. En dat vind ik dus ook mooi bij de Bijbel. Heel veel mensen denken, de Bijbel is één boek. Maar het is zo'n collectie van boeken die zeer uiteenlopend zijn. En het, en het boek Job is... Uh, voor mij daarom zo aantrekkelijk... omdat je uh, echte vragen over geloof en niet geloof... en wat belachelijk is en wat onacceptabel is in het leven... dat die vragen allemaal gesteld worden. Kijk, ik, ik vind eigenlijk dat tegenwoordig in heel veel discussies... mensen vragen, geloof je of geloof je niet? En daar is klaar. De ene gelooft, en dan weet iedereen alles schabloon erbij. Of je gelooft niet, en dan weet iedereen dat ja. ook. Terwijl in dat bijbelboek Job, Job is een gelovige... en die komt gaandeweg erachter... ja, maar wat ik traditioneel gedacht heb, daar klopt helemaal niks van. Maar wat heb ik dan, wat hou ik over? Dus hij wordt eerst boos op God... en hij wordt boos op iedereen om zich heen... en hij gaat vragen stellen van... ja, maar betekent geloven nou dat het goed gaat met mij? Betekent het nou dat ik in een hernaalmas kom? En dat Betekent het allemaal niets. Maar wat hou je dan toch nog over? Waarom zou je nog geloven als het je niet beter gaat? Of, nou, dus die, die woede, die vechtlust, die vind ik bij Ramstein ook ter, terug. Zo van, Ze waren namenloos. Ik bedoel, het is echt allemaal godloos. Het is nihilos. Agressief, loos. Wel, ja. Agressief ja. bijna. Ja. En nu, ik heb vaak in heel veel discussies het gevoel dat uh, heel veel van die agressie of van die vragen worden toegedekt doordat mensen zeggen, nou, ik val van mijn geloof af. Waardoor ze ook niet meer een hele, heleboel echte vragen hoeven te stellen. Dus voor de, mij, ma de makkelijke weg wordt gekozen soms. Voor mijn gevoel wel, ja. Ja. ja. Voor mijn gevoel zijn bijbelteksten daarom zo waardevol... omdat ze je dwingen uh, jezelf vragen te stellen... en de vragen onder ogen te zien. Als je over een begin denkt, ja, hoe denken wij nou over een begin? Waar waren wij toen wij niet geboren waren? Dat, sorry, dat vraagt elk kind ja. aan zijn moeder. En waar gaan we heen? En waar gaan we heen? Ook zo'n belangrijke vraag. Ja, misschien is, heeft Moelies wel een beetje gelijk... we zijn waarschijnlijk dood... maar als ik er ben en dood ben, dan weet ik dat niet. Maar dat is maar één deel van het antwoord. Ja. Dus je ziet in zo'n boek... dat al die grote vragen... die worden op verschillende wijzen beantwoord. En ze dwingen ons eigenlijk... onszelf af te vragen... en wat vind ik nu? is dit voor mij een waardevol antwoord of is dit gedateerd? Het, het houdt je als het ware een spiegel voor die je middelen in handen geeft... die mij in ieder geval middelen in handen geeft om beter na te denken over die dingen. Ja. Dus u bent een beetje job ook door die vragen te ja, stellen. Ja, je beslist. Dat is beslist. Ik, ik, uh, ik wou, dus wat ik ook in die film zeg, kijk, ik heb niet de... De, wan, de wanhoop die Job heeft. Want Job is alles ontnomen, dus die man is daadwerkelijk wanhopig. Misschien word ik dat op het moment dat mij alles ontnomen wordt... maar dat hoop ik ook niet eens mee te maken. <lacht> moet ik eerlijk zeggen, zo graag wil ik ook geen Job zijn. <lacht> nee, maar je zegt het ook, ik zit er een beetje tussenin. De, de, ja. de, zeg maar de geregeldheid van genesis... Ja. En... Een beetje de wanorde van Job en daartussen ergens gaan en ja, beide dwingen mij dus, van, van Genesis 1, de orde van in zes dagen schiep God alles na elke dag. Het is goed zo en het is mooi en het is te waarderen. Dat is prachtig. Dat is het plaatje zoals je hoopt dat het in elkaar zit. En bij Job is dat plaatje in duigen gevallen. Ja. Nou He, Hebt u dat uw hele leven lang gehad? Want uh, u zegt in de film volgens mij ook van uh, uh, toen ik veertien was, uh, als een meisje, zei ik toen mijn ideaal is een groot denker worden. Ja. Dat had ik echt. Ik wilde. Uh, de, de meeste kinderen uit mijn klas hadden natuurlijk uh, wat, wat andere belangstellingen. En ik dacht, nou, ik wil echt groot denken. En ik, ik las toen graag filosofie, dus ik had uh, Kant. Ik was een bescheiden iemand. Ik wilde Kant als, had ik als voorbeeld. Als 14 jaar. Als 14 jaar. Ja. Dat leek me geweldig. Orde, dus die bouwden echt zo'n systeem van, van orde. Later durfde ik dat ook niemand meer te zeggen... want ik vond het ook wel een beetje belachelijk om ja, wat, wat, wat, wat vonden die andere meisjes? U bent geboren in Groningen. Ja. Uh, dus al die andere Groningsmeisjes meisjes daarvan. Als u zei, ik wil een groot drinker worden. Ja, ik denk niet dat ik dat gezegd heb. Nee, <lacht> dat denk ik dat ik... Uh, ik herinner me niet dat ik het gezegd heb... want ik was denk ik dat ik uitgelachen zou worden. Want uh, ik zat op een hele, hele aardige school... en uh, dat was prima, maar dat was niet... Ik bedoel, dit was niet de teneur van denken in zo'n school natuurlijk. Nee. En uiteindelijk voor ik theologie gekozen om dat te gaan studeren. Ja. Het werd thuis ook gelijk een uh, nou, goed Nee, nee, goed helemaal idee. niet. Dus eerst heb ik een poosje filosofie willen doen. Toen heb ik theologie. dacht ik, nee, theologie wil ik doen... want ik wil niet alleen denken, want dat is de volgende stap... maar ik wil ook eigenlijk iets, iets goeds doen met dat denken. Want ja, ik kan nog zo mooi bedenken, maar als ik er niks mee doe... en toen wilde ik theologie gaan doen... en nou, mijn ouders, die stonden niet te springen... want die dachten, ja, ik kan nou niet iets zinvollers doen dan theologie. Dus die hadden ook... Uh, denk ik ook het standaardbeeld van veel mensen bij theologie. Uh, of iets heel vrooms, of heel confessioneels. Of uh, als je katholiek bent, misschien wel non worden. Of als je protestant bent, domineer worden. En dat was helemaal mijn motivatie niet. Mijn motivatie was echt met teksten bezig zijn, met vragen bezig zijn... die volgens mij ertoe deden. En waar ik daarna ook andere mensen, of in onderwijs... of in wat voor manier dan ook iets mee zou kunnen... Hm. Ja, helpen, denk ik, dat ik dat woord helpen niet had, maar gewoon daarmee bezig zijn. Ja. Nou, we zien in de film trouwens, dat uw moeder komt u feliciteren. Hè? Ja. Helemaal ontroerd. Dus ja. het is allemaal wel goed gekomen. Ja, ja. zeker. Oh, zeker. Ze, ze, ze, is, ze, ze is heel trots. Ze, ja, ze is heel trots. En ze zien natuurlijk ook uh, hoezeer ik ook mijn plek daarin gevonden heb. Het is voor mij is het. Uh, dus ik voel mij echt en theoloog en Bijbelwetenschapper, omdat daarin samenkomen dat ik strikt analytisch en wetenschappelijk en controleerbaar bezig kan zijn... dat in onderwijs kan overdragen... maar ook bezig kan zijn met teksten die er voor mijn gevoel toe doen. Dus ik, mensen vragen wel, zou je ook Shakespeare kunnen doen of John Milton? Natuurlijk zou ik dat kunnen doen, dat vind ik ook geweldige teksten. Maar dit zijn teksten die, waar ik eigenlijk steeds opnieuw mee bezig kan zijn... want in een andere fase van je leven, stel je weer andere vragen... dus het zijn ook vragen, eh, teksten die je ontzettend uitdagen... Uh, en ook voor je leven van betekenis zijn. Dus uh, in die zin ben ik echt goed op mijn plek als theoloog. Ja. We, we laten nog een fragment uh, uh, horen uit de film. Uh, uh, we zien u in... Uh, uh, waar is dat dan, in de sneeuw? Uh, dat is in, in Engeland, in uh, Peak District. Dus de opnames zijn zowel in Cambridge... als een kathedraal in Ely e -l -y, is de mooiste kathedraal in mijn ogen ter wereld. En in Peak District dat is midden-Engeland... je hebt daar de Pennines lopen, die daar gebergd... en dan is het zuidelijke stukje daarvan. En daar midden in de sneeuw van echt... dat was wel een meter, meer dan een meter hoog sneeuw op ja, dat moment. Prachtig ongerept sneeuwlandschap ja. en daar, daar, daar wordt u gefilmd. Even een stukje luisteren. Ik, ik, ik ben natuurlijk uh, niet alleen... Als uh, grootste deel van de dag wetenschappen, dus uh, aan het werk. Maar ook in mijn hoofd, of de wijze waarop ik leef. Wat ik eigenlijk, wat ik eigenlijk fijn vind van, van, van leven, is dingen opnieuw zien. Dus, dat, dus wat hier is, die, die ongerepte sneeuw. Dat dat helemaal vers is. Dat je zelf sporen uitzet. Dat is niet alleen in mijn wetenschappelijke werk, maar eigenlijk is dat ook zoals ik wil leven. En zoals ik ook leef. Gewoon redelijk onbevangen. Ik gewoon denk van alles. Er zijn, je neemt dingen waar op een gegeven moment. En, die zijn nieuw, in afval geval voor mij nieuw op dat moment. Die is het mooiste zijn uit de film daarin ja. dat sneeuwlandschap. Ja, vind ik wel. En, en deze zin is ook eigenlijk wel de kern voor mij. Uh, de kern van... Uh, ik wil steeds opnieuw zien. En dat is de kern van leven. Dat ik alles steeds opnieuw zie, waarneem. En daar is mijn werk een deel van. En dat is het leven met andere mensen een deel van. Maar voor, voor mij is dat leven. Steeds opnieuw kijken. En elke keer als je voelt dat je slijt, slijt. Hè, dus je hebt vaak dat je slijtage hebt. Dat je de dingen niet meer waarneemt. Omdat ze een soort routine zijn geworden. Dan moet, je iets, dan moet je het anders gaan doen. Want er is zoveel te zien. Je kan elke keer opnieuw kijken. En het ligt vaak aan jezelf dat je het nieuwe niet meer ziet. En, en hebt u dat eigenlijk altijd gehad? Ik denk het wel. Ik denk, volgens mij als kind had ik dat ook wel. Elke keer... Oh, ik, ik heb denk ik bij alles me uitgedaagd te voelen door... niet alleen om te begrijpen, maar gewoon om gegrepen te worden. Het is niet alleen dat ik het doe. Je hebt in die, in die film ook een scène... en het was echt puur toeval. Dat de zon die ging onder en die, die scheen over de sneeuw heen... tegen de kathedraal van Ely en er was alles roze. Je ziet het niet op die film, want op het moment dat de camera uit staat... was het weg. Ja. Maar dat is wat gebeurt. Maar U, u raakte daar ontroerd van, zelfs ja. van, van, die, van die lichtval. Zeg ja, ja dat dus heb ik echt. Dat, ineens, dat, dat, dat heb ik bij beeld, bij licht. Dat kan ik ook bij vogels hebben. En vaak buiten, moet ik wel zeggen. Of bij muziek. Er komt ineens iets, vooral op het moment dat het onverwachts is. Ik bedoel, je, je doet dingen vaak, natuurlijk in ja, regelmaat. En, en ineens denk ik, oh jee, oh wat prachtig. Had ik helemaal niet gezien. En dan, dat, dat, dat, dat zie je in die film, dus dat was echt het gebeurde. Ja. Ja. En dat was onverwachts. En eigenlijk is voor mij dat, dat eigenlijk de kern van leven. En, en eigenlijk, misschien nog sterker, wat fijn dat ik mag leven om dat te zien. Ja. Maar die, want da, daar moet je onbevangen voor zijn. Dat is niet iedereen. U ziet om u heen mensen zich voortdurend opwinden, als ze in de auto zitten, in de file, noem het maar. En die geen oog meer hebben voor, de, voor, voor lichtinval. Ja. Die zijn met hele andere dingen bezig. Die zijn druk bezig geld te verdienen. Of... Ja. ja, klinkt een cliché, maar... Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ook heel veel mensen wel af en toe... door iets gegrepen worden. Of door de kinderen zijn, of door wat dan ook. Maar eh, ik, ik, ik zou denken... Ik zou het wensen, zou ik zo zeggen. Dat iedereen een dat type openheid had. Ik... Eh, in het boekje dat u heeft liggen, dat terug naar het begin... wat zeg maar, deze tekst over Genesis ja. heeft, daar eindig ik ook... ik wil onbevangen lezen en onbevangen leven. Dat is eigenlijk telkens op terug naar het begin... telkens, telkens opnieuw kijken. En dat zit in zo'n tekst als Genesis... die ik telkens opnieuw kan bekijken. Maar dat betekent ook dat ik bereid moet zijn... elke keer mijn eigen opvattingen ter discussie te stellen. En Dus dat is zowel een... Uh, en wetenschappelijk, uh, credo, adagium, als toch ook eigenlijk mijn levensmotto wel. Mm. U leeft heel intens, volgens mij. Ja, denk ik wel. Ja. Maar het is ook heel fijn om te leven. Kan, kan de omgeving daar ook in mee? Moet, moet, moet, daar moet je ook wel dan moet je ook aan gewend zijn, lijkt me, als je, als je met, met u leeft. Ja, ja ik denk... Ja. Dat is natuurlijk, kijk, al, alle mensen zijn allemaal anders. Dus mijn man, die is eraan gewend en die waardeert dat. maar is natuurlijk zelf weer een ander mens. Mijn ja. familie, die hebben ook een aantal van die dingen. Maar iedereen beleeft het natuurlijk op zijn eigen manier. Um, ik, ik, ik weet het niet, ik heb niet de indruk... maar dat is altijd moeilijk zelf te beoordelen... dat ik uh, deze levenshouding die ik heb... per se aan anderen ook wil voorhouden. Het kan wel misschien een beetje vermoeiend zijn... voor de omgeving af en toe, dat kan... Dat weet ik niet. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat <laughs> zou kunnen. Maar ja, ik... Uh, kijk, op het moment als ik... Ik heb natuurlijk ook wel als ik moe ben... of als dingen niet gaan... dan, dan raak je dat even kwijt. Maar mm. opent u anderen ook wel eens de oog op deze manier? Want u zegt dit tegen meer mensen natuurlijk. Nou, dat, dat hoop ik wel. Ik, ik denk <tus> natuurlijk... Uh, dat uh, een van de taken... die in het onderwijs is met studenten dat zowel naar het vak gaat als ook naar de manier van leven. En ook met andere mensen als je contact hebt. En nou, sommigen geven dat ook terug dat ze dat zo oppikken... en andere... Daar hoor ik het nikt van. Sommigen zullen het ook denken, wat een irritant mens. Ja, dat zal altijd. Ik zit nog wel met een dingetje. Want ja. als u dit dan zo vertelt, hè, in die film gaat het heel kort ook even. U hebt twaalf jaar geleden borstkanker gehad. Ja. En dat, he, dat is wel een, een soort keerpunt ook in uw leven geweest. Voor die tijd, dat haal ik er dan uit. Nou, was u bijna 24 uur per dag met die wetenschap bezig. Misschien iets te weinig oog voor de omgeving waar we het net al over hadden. En dat is daarna veranderd, uh, terwijl, terwijl ja. dit verhaal, wat u nu net vertelt... dat correspondeert daar niet helemaal mee. Nou, Ik denk eigenlijk wel dat ik uh, altijd wel die openheid gehad heb in het leven... en, en de waardering, en ook daar wat tijd voor nam. Alleen het, uh, het aantal uren werk dat ik deed, dat dat echt verminderd is. Dus ik uh, denk, nou, ik was 42 toen postkanker kreeg... dat ik daarvoor echt weken van 80 uur heel gewoon vond. En dat wil niet zeggen dat ik die overige uren niet eh, ook, ook echt leefde. Maar het is natuurlijk, je bouwt iets op. Ik bedoel, zo'n vakgebied eh, echt beheersen, dat kost echt, nou, 15 à 20 jaar. Ja. En ook als je iets eh, wilt onderzoeken, ja, dat... dat mijn proefschrift, ja, dan werkt ik, denk ik, eigenlijk wel dag en nacht aan. Ja. En eh, ik denk dat ik nog wel re regelmatig veel uren werk... maar niet meer zoveel als ik vroeger deed. Nee. En niet de behoefte voelen. En, en, en dat kan heel goed samengaan met, met zoals u zeg maar net beschreven... hoe u in het leven staat. Ja. Door om te zijn, vragen te stellen voortdurend... je eigen vragen te stellen bij jezelf. Ja. En uh, nou ja, intens te leven in ieder geval. Uh, nog even terug naar die scène in die sneeuw. Hè? Want, um, er zouden, en, en, en die lichtinval op, dat, op, dat, uh, op die prachtige kathedraal. Er zouden mensen zijn die, die zouden kunnen zeggen dat is de hand van God. Ja. nou dan mogen ze, Wat mij betreft mogen ze dat best zeggen. Kijk... Het gaat eigenlijk volgens mij bij die dingen om verwondering. Verwondering is toch uh, eigenlijk het kernwoord volgens mij voor wetenschap. En of het een natuurwetenschapper is, je verbaas je. Je wordt door iets geroerd en je verbaas je en stelt vragen. En dan vervolgens de antwoorden die je geeft, en de weg is een andere. Een wetenschapper gaat, gaat aan het meten en het, aan het uh, met theorieën verklaren. Uh, een tekstwetenschapper gaat kijken hoe gaan die teksten proberen die dat uit te leggen. Uh, dat probeer ik me ook in die omgeving je te laten ontroeren. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is niet iets alleen van ik die waarneem. Je wordt geroerd. En als je als gelovige of uh, en dat zijn weer vele vormen voor, voor mogelijkheden, zeggen nou, ik word geroerd. Dus er is iemand die mij roert, beroert. Ja, ja. En of ook iemand die aan het landschap of wat dan ook, of aan mensen, uh, zeg maar, daar de motor achter zit. En ik, ik vind dat helemaal niet ver weg zitten van, van de wijze zoals ik het uitdruk. Ik zou het niet zo snel zelf zeggen van dit is de hand van God. Maar ik zou het veel eerder verwoorden in termen van verwondering. Ja. Ja. Maar het zit natuurlijk het zit in dezelfde lijn. Ja. Um, u kunt ook ontroerd raken door wetenschap. Oh zeker. Het is, toch, het is toch geweldig? Ja, ja, bedoel, ik, ik wil niet doen alsof het de hele dag geweldig is. Het is ook vaak heel <lacht> veel hè. Het is... ja, ja, Want Dat is ook een mooie metafoor met die sneeuw. Op dat punt waar u dan wordt gefilmd. Daar moest u eerst naartoe lopen. Dus door, door de sneeuw. Ja. Dan denk je dat je er bijna bent. En dan moet je nog een stuk. En dan zak je weer even weg. En, en dat is eigenlijk de metafoor met, met uw dagelijks werk. in Ja, feiten. dat is het echt. Hele, heel, dat is, het, het was bijna nog sterker dan in die film te zien is. Dus je ziet me wegzakken in die sneeuw. Dus ik baan mijn eigen weg. En dat is leuk, ja, want je baant je weg. Totdat je denkt, waar loopt de weg? Er is geen weg, want ik ben voor het eerst die hier loopt. Dus dan komt er iets bij van een zekere terughoudendheid. van Zit ik wel goed? Loopt hier wel iets? Leidt dit wel ergens toe? En wat daar daadwerkelijk gebeurde... is je ziet mij er ook tot mijn knieën inzakken. Maar een paar stappen daarna zak ik... Bijna tot mijn middelweg. Ja, ja. En daaronder zat drijfzand of moeras. Dus ik dacht ook daadwerkelijk: ik kom hier niet uit. Dus ik was ook echt daadwerkelijk in paniek. Ja. En ik ben plat gaan liggen om eruit te komen. Want ik dacht, ik moet toch hier niet eh, kopje ondergaan. Maar dat is ook echt zoals het in wetenschap gaat. Het is natuurlijk ontzettend veel geploeterd. Het is echt uren maken. Want je moet ontzettend veel uitzoeken en aan kennis verzamelen... om iets te kunnen zeggen wat betrouwbare informatie is. En dan ben je bezig om dat tot een samenhangend idee te maken. Bijvoorbeeld zo met zo'n bara. En dan denk je. Ineens, ja maar. Ik heb nu een nieuw gegeven. Ha? Huh? Klopt het wel? Het klopt niet. En dan heel even kan je zo het zo idee van: oh jee, in dat de, de drijfzand. Idee, in de drijfzand. Ja. En als je er dan uitkomt. En uitkomt door de dwars doorheen te gaan. Dus wel door eerlijk te blijven, niet door te gaan manipuleren. Denken van, nou ik loop er met een bochtje omheen, dan manipuleer ik een beetje, dan lukt het ook. Dat, dat, is, nee. dat is niet goed. En op het moment dat u eruit komt, en, en laten we zeggen het licht in de duisternis ja. schijnt, dan is dat, ont, is dat ook ontroering. Dat is ontroering en dat is fantastisch. En dat is zo fantastisch dat je eigenlijk denkt, ben blij dat ik eerst even ben weggezakt. Want anders had ik niet dit. Ja. Enorm een enorm gevoel van bevrijding gehad. Ja. Nou, nou dacht ik van, ik heb dat dan zo gezien, die film nu. En ik heb een beetje gelezen over wat u allemaal heeft gedaan. En dacht, nou, die gaat wel eens even nu een tijdje rustig achterover zitten. Maar er is alweer een nieuw project aan de horizon. Ja, ja maar ja, ik, ik, dus dat, dat is nog werkelijk uh, heel, heel vers. Dus op grond van de hele discussie van, uh, uh, rond het uh, Genesis en Bara. En, en, en vragen die mensen erover stellen, denk ik... eigenlijk zou je het nog veel uit, uitgebreider moeten doen... en heel grondig. Dus in, in, in dat boek wat in, de, in die film voorkomt... heb ik helemaal een methode beschreven vanuit de cognitieve taalkunde... van hoe taalkundig onderzoek, verbonden met mentale voorstellingen... hoe je dat zou kunnen toepassen. Ik vind dus eigenlijk dat ik ben bezig met een heel groot project... echt heel groot, op tien culturen en tien talen uit het oude nabije oosten om die allemaal, die teksten en die talen, via diezelfde methode van onderzoek toe te passen. En dan te kijken wat voor beelden die mensen hebben over het ontstaan van het universum. Dus niet over de schepping van de mensen of van goden of zo. En dat als je dat van al die talen en culturen doet, dan kan je eigenlijk pas. Nou, ik wou een foute woord gebruiken, definitieve conclusies trekken. Maar dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Uh, nog beter onderbouwde conclusies trekken. Zei de theologe Ellen van Wolde. Wat een bevlogenheid. Ze was uh, afgelopen november te gast bij Jurgen van den Berg. En die bevlogenheid heeft ongetwijfeld ook geleid dat ze uh, afgelopen april een lintje kreeg voor haar werk. Ze werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Ellen van Wolde uh, was dat. Verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen. Morgen hoort u rond deze tijd Pia Douwers. Ze zit dan halverwege haar aflevering van Zomernachten. We leren haar van een andere kant kennen over haar zoektocht achter de schermen. Dat is althans de planning zoals die nu is. Maar ja, het is anderhalf uur live. Pia zit achter de microfoon in haar eetje. Zij gaat haar verhaal vertellen, dus u weet komen ook nog hele andere zaken naar voren. Zeker luister dus morgen om twaalf uur. En straks na 1 uur ben ik benieuwd um, ja, of uw vakantie nu ook in het water is gevallen door de weersomstandigheden. Bent u een van die velen die gezegd heeft, oké okay, ik ga een laatst minute boeken? Laten we even luisteren wat het RTL nieuws had. Extreem weer vandaag, de zomer was ver weg. Stormwind en onophoudelijke regenbuien. Bij Den Haag viel 8 centimeter, net zoveel als normaal in een maand. En de harde wind eiste twee slachtoffers, ook in Den Haag. Zomerfestivals zijn afgelast en op Schiphol zijn vertragingen. En op de campings, waar het zo midden in de vakantie razend druk is... daar is het één grote modderbende. Het lijkt wel herfst in Nederland. Dit is geen kamperen zo. De lol is er nu wel een beetje vanaf. Oh. En wat zegt het gevoel dan? Naar huis. Ja, naar huis. Nou, gaat u naar huis? Heeft u iets geboekt dat u zegt, nou, ik ga toch nog even de zon opzoeken? Of zegt u, nee, hoor, klinkt wel lekker die regen uh, op mijn tentdak. Ik, ik vind het allemaal prima zo. We horen graag uw verhalen. Um, wat deed u toen u opeens allemaal uh, winterweer uh, tijdens uw zomervakantie uh, tegenkwam? Laat ons weten of uw vakantie wel eens helemaal is verprutst door uh, het weer. U kunt bellen 0800-1121 0800-1121 Mailen kan naar kazaluna at kazaluna ...ncw.nl. En als u dit het gebruikt... ...dan hek je Luna. Dan nu de laatste aflevering... ...van Radio Bergrijk, want vanaf maandag... ...zit op dit tijdstip de hoorspelkern. Radio Bergrijk nu, en dan straks... ...na het nieuws van één uur ben ik er weer. De grootste schreeuwers... ...krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio berg eik Petrus. Stil met je sleutels. Ja. Ja. Wat voor dag is er vandaag? Is... Niet over nadenken, meteen weten. 2 januari. Ja. ja? Wat was het gisteren? 1 januari. Ja? Heb jij mij iets gewenst? Bijvoorbeeld, gelukkig nieuwjaar? Vergeten, hè? Oh. oh! vergeten. Oh, is... Te druk met besleutels. Ja, te nee. druk met interessant doen. Ja, nou, te ik... druk met je belangrijk maken. Ah, god. Ja. Ik vergeten. Heb... Ja, ja, maar ik, ik was druk het Hele jaar naar de knoppen, dankjewel, Peter. Ik was druk bezig. Ja. Ik heb iets voor u. Wat voor heb je Ik heb, u voor heb een cadeau. Een cadeau. Wat u vergeten was ja. gisteren. Nou, wat ik... ben ik dan vergeten? Ik heb namelijk... Ja? Ja. Kami spattekeergene op video opgenomen voor u. Wat dan was u vergeten dat te kijken. Okay, verdomme, ah. heb jij dat voor mij ja. opgenomen? Ja ja ja. Kami spattekeergene. Kami spattekeer. Gaan we dat nu kijken? Ja natuurlijk. Ja. Alles vergeven en vergeten. Ik zet, zet aan dat ding. Ik zet de video kijk, even aan. Kijk eens. Zo. Kijk. Ah. Kjattel, jalkanen, juoksee, pitkään haste, oh, ei mitä, mit. mikä ei voi jettä enää meidän voittaa. Me Nekkaan on... in het maali. Huomio! Huomio, huomio. Täällä Karvin Spartin kiristelme. Neljäntien talvielimpiolaiten kita paikka. Totinemme nyt keitoa inte Spartin kiristelistä, mitä hiukan on, vaan ongelijkertikä, mistä aivan näillä minuuteilla alkaa neljä kettää 10 pilonensin viettijuist. Miehen olla kuuli asestine pitkään syviin paikolle. E, Vivi... Is echt, echt oh, geweldig dat we zo'n wereldster in ons midden hier hebben. Dus we zitten, Peer en ik zitten te glimmen van trots, nou, we, hebben, we hebben, blijf nog ja. even zitten, we ja. hebben een opname. En dat is een hele bijzondere, want het is een, zo heet dat, een illegale opname. Hij gaat uitkomen op cd, er komt van, een, van die uitvoering ook een, een speciale uh, videoband. Uh, in een gelimiteerde oplage, het is... Uh, in het Yankee Stadium in New York zit je, dat is echt heel ver weg, daar zit jij, daar zitten 14.000 gillende, joelende Amerikanen. Die zitten rond een witte concertvleugel <kuggen> ja. in het midden van het veld. Ja. Het Yankee Stadium is een, een sportveld, dan ja, zit jij ja, ja. aan die vleugel. We gaan even een stukje luisteren naar, uh, nou, het is echt... Naar onze eigen fondsrutte, oftewel Ronnie McDonald in Amerika. En even bijzeggen, er zit uh, bij die opname, zit zit zit op de eerste rij. Nee. En die uh, hoor je op een gegeven moment uh, iets roepen. Oké, okay, nou we zijn heel benieuwd. Oh. Opletten. Ja. We gaan luisteren. Tijdje, start de illegale, of uh, <lacht> die, die uh, nog niet uitgebrachte uh, opname van het Yankee Stadium in New York. Yeah Thank you. Dit is ook ongelooflijk, Ronnie. Uh, dat, is, uh, ja, dat is kippenvelwerk als je zo'n heel stadion met 14.000 man... Helemaal uit zijn dak wordt gaan op. Ja, dit was echt dit was een fantastische avond, Klimazier. Nou, ik zou bijna zeggen: wat, wat, wat, wat moet hier nou nog met nee, nee. Ronnie McDonald gebeuren? Ik wat bedoel. Hoger kun je gewoon. Ja, dat, dat is dan natuurlijk wel het enge, inderdaad. Zo. Dat is zwaar. Maar ja, ik geniet er maar van. Uh, oh, chauffeur. Ja, onder... je chauffeur staat te zwaaien ja. achter oh. je. Och, je moet weer je, het naar huis. Ze oh, staat al met ronkende motoren ja. op te wachten. Kom eraan, kom aan <laughs> Ronnie, ontzettend bedankt. We wensen je alle succes van de wereld. Dank je wel. Dank en uh, sterkte met alles en geluk en, en succes. En, en ja, zet bergijk op de wereldkaart, zou ik zeggen. Dank je wel. Fijn, heerlijk dat ik hier toch weer even oh. mag zijn. Ik vind het altijd heerlijk omdat ik hier zo mezelf ben. Oké, okay. geweldig. Dag Ronnie. Dag. Dag, bedankt hè. Ach, oh, daar gaat hij Daar gaat en hij En heel gewoon. Uit. Hij loopt Heel gewoon. Echt, eh, precies hetzelfde nog als hij vroeger ook liep. Beetje en. zo met dat um, kontje naar achteren. Daar gaat hij! Ja, dag, dag, dag! Dag vol Dag! Dag! Radio Beek! Gerardia. Gitteron van wel weer veel Japanners, heb ik je? Ja. Zie je ze gaan? Godverdomme. Ik dat zien de prijzen vallen. Ik mag ze niet Japanners. Ik vind het vervelende mensen. Ik vind het ook... spijtig dat ik zo het geschapen heb. Ik vind ook ik geen... het ook te klein. Geen gezicht, een Japanner nee. in de telemarkthouding. Dat is geen gezicht. Moet je, je kijken. Op. Die kleine dingetjes. Zal ik je ze wel vertellen? Toen ik die Japanners oh, ja, schapen, die dacht dat ik het zuur. Weet je dat? Het was gewoon niet lekker. Ik heb er spijt van. Vandaar dat Vervelende ze zelf... mensen. Ze zegen... hey, moet je zien gaan. Wat ze zegen... oh, zijn ze interessant? Ze zijn geel. Ze ja, <laughs> nou ja, niet. Gaat verdammen wat van de vervelende mensen. Kan je even doorspoelen? Ja. Kijk hier. Zo, Oh. Wacht, wacht even. zet even dit ding. Even, even, hoe is het met onze, met onze mannen? Laten we daar even naar kijken. Welkom mannen. Ja, die twee die daar nog steeds zitten te luisteren. Kom Oh, man. in limbo. Ja, in de limbo. Oh, pak je sleutel. Ja, ik pak even. Pak de sleutel. je sleutel. In één keer pakken. Ja. In één keer bekaap. pakken. Ja, ja, bekijk. Godsamme, heb zal hebben. de sleutel. Open dat ding. Hoppakee. Open. Zo. Zo, goeiedag. Goeiedag. Heren, hoe ja. is zo bevallen. Nou, was ja, een goede week. Ja. was uh, lekker luisteren. Maar mooie oh. dingen bij. Nou, Weer een goede week, man. We hebben hier toch veel meegemaakt, want dit slaat want dit alles, hoor. Een goede week. Ja. Ja, wat, ja, ik je krijg een beetje radio ja. voor de mensen, door de mensen ja, van Berghijk. Er, erg goed. Ja. Ja. Dat doet het boek dicht. Ja. Petrus, wat gaan we doen? Ik weet je genoeg, schijf, God. Ja, heb je een plan? Ja. jongens draaien jullie je zeven om. Dit is even privé ja. tussen ja. God en mij. Oh, we gaan okay. het telefoon erop hebben. Ja, hoor. Ik, ik, ik, ik denk nou toch dat het wel... Uh, het einde van het lied Ja, zeker. Ik stel voor dat we ze gewoon terugsturen. onverbeterd. Wacht, even terugsturen, terugsturen, terugsturen, terugsturen. Waar ze vandaan gekomen zijn, kunnen ze het nog een keer overdoen? God. Huh? Maar dat hebben wij nog nooit gedaan, iemand terugsturen. Nee, ja. dat daar is... zijn plannen voor, maar... Ja, dat weet ik. Ja. Maar goed, dat, dat is er nog niet helemaal in kan en kruiken. En dan? En dan gaan Deze ze terug. zien ze niet aankomen. Ja, nee, maar goed, goed, even begin. We gaan ze terug en dan? En nou, dan, dan, dan? moeten ze gewoon alles ja. weer overnieuw doen. Alles weer opnieuw doen? Ja. Ik vind het sterk. Heren, kom er maar bij. We zijn eruit. Kom er maar ja. bij. Goeiedag, mogen naar de hemel. ik God luisteren hier. Nee, nee. Neen, zeg jij het maar, Petrus. Oh, nou... Niet met die sleutels. Ja. Ik, ik... Schiet aan toch op, man? Ja, nou, ik... Dat was toch een goed idee. Ja, dat is een idee. beetje kwijt. Nou, nee, ik heb het nog. Ik, ik, ik... Ja, Niet ja. lachen. Met, nee, jullie met tweeën... Ja. Mogen je naar de hemel. Nee, luisteren. Ook een gave, hè, zo, hè. luisteren. Ja. Toontje bij een Peer van zo mogen... terug naar waar ze vandaag gekomen zijn. En dat is niet het limbo, maar dat is gewoon weer terug naar de aarde. Think jullie you. kunnen je hele leven weer opnieuw gaan Helemaal doen. Helemaal opnieuw. Ah. Hey. Ja, ja. Jullie gaan weer opnieuw een radio maken. Zo is dat. Ja, als straf. Huh? Ja. Niet maar... alleen voor jullie zelf. Maar, maar ook voor, de, voor, voor, voor, voor, voor de mensen. Vooral voor de Japanners, want ik mag ze niet. Nee. Dus hij nee, moet ja. terug. Ja. ja, dat vat je goed samen, ja. Radio maken. Bergen. Ja. Voor de Japanners Nee, niet voor... Nee. Dat was een grapje was een van grapje. God. Oh. Want ik mag ze niet. God maar. had het zuur toen die ze kreeg. Ja, ga, daar gaat het nou toch niet, om man ja maar. ja, maar... Het gaat over de radio. Nou, jullie gaan ja, maar. terug en terug. maken alles weer opnieuw. Je hele leven weer opnieuw. Ja, maar. Radio maken. Maar, maar. Maar, maar. Ja, maar er is nog nooit iemand terug... Hey. Maar iemand hey. moet iemand wel moet de, de eerste, eerste zijn. Ja, ik wou daar God niet ja. even de woorden uit de mond, dat wou ik ook zeggen. Ja, mijn zoon zit er op de Azen, maar ik mag hem niet. Het is een vent. Die blijft gewoon even boven, jullie gaan, jullie gaan terug. Het zal me een knal geven. We organiseren wel wat. Ja. Oh, oh. ja. Dan moeten we hier blij mee zijn? Oh ja, dat zullen we wel zien. Dat is Godse zorg niet. Dat is mijn dit. zorg niet. Ach, ach, genoeg aan mijn kop. Nou, ik heb heel ja, wat uh, dingen te regelen boven, hoor. Moeten we, Moeten we, deze, tunnel, we... De, deze tunnel aan het eind waarvan het donker is? En nou doorlopen. Ja, ja. Op, nou. Net hey, als jullie ook zo'n grote mond, Hup, daar. Regelrecht het donkere gat in. Kijk, terug. Hou mijn hand vast, Peer. En er staat een mysterieuze dame ons weg te sturen ook nog. Hou hou, hou, hou mijn hand vast, Nou, voor deze ene keer. De duisternis, terug naar de duisternis. De duisternis van ik weet niet bergoud. wat ik hiervan moet denken, Toon. Ik ook niet. Het, le het leek op hoe ik me voelde toen ik geboren werd. Oh, dat was een rot gevoel. Dat was een rotgevoel. gevoel. Oh, daar, gaan daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. we worden opgezogen. Daar gaan Wat we. Wat is dit? Wat is dit? Daar gaan we! Oh, oh. daar gaan we! Oh.